GroenLinks wil de politietrainingsmissie in Afghanistan niet verder uitbreiden. Een motie van die strekking werd op het partijcongres in Utrecht met een grote meerderheid aangenomen. Moties om helemaal met de missie te stoppen haalden het niet. En de Britse politie heeft vijf medewerkers van de krant The Sun gearresteerd. De aanhoudingen zijn gedaan in een onderzoek naar illegale praktijken door journalisten. Die zouden smeergeld aan politieagenten hebben betaald in ruil voor tips... De Sun is de best verkochte krant van Groot-Brittannië. boulevardblad maakt deel uit van News Corporation, het mediabedrijf van Rupert Murdoch. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden en oosten wat bewolking, middagtemperatuur rond min 4 graden. Morgen valt het dooi in, vanuit het noorden toenemende bewolking en winterse neerslag. Temperaturen morgen in het noordwesten boven nul, in het zuidoosten een paar graden onder nul. En namorgen nog zachter met middagtemperaturen rond 5 graden. Dit was het NOS. Dit is zonbakker van de ANWB. We staan een file op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Knoop het Hoevenlaken 3 kilometer. De weg is tijdelijk helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirke zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leefje!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 Welkom bij uur 2, Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdagmiddag uh, hier in Zandvoort. Het zonnige Zandvoort. Er ligt nog wel ijs op de grond, maar. Goed, het is redelijk begaanbaar. Ja, het is redelijk begaanbaar. Goed, luisteraars, welkom terug. Uh, ja, U hoort niet de stem van, uh, van Rob. Die is een weekendje weg. Die gaan we aan het eind van, uh, het laatste uur, gaan we die eens even bellen en kijken waar die uithangt. Uh, vandaag uh, doen we het samen met uh, Rudy. Rudy, hoe, hoe bevalt het op de zaterdag? Ja, ik vind het lekker. Ja? Ik vind het heel erg relaxed. Een goede platen komen er langs, tenminste wat ons betreft dan. Ja, maar het is toch raar. We hadden het eind van het vorige uur hadden we weer een uh, nummer voor, uh, voor de twee vrijkaarten voor de huishoudbeurs. En die is niet geraden. En dat was uh, toch niet zo moeilijk, dacht ik. Nee. Was James, we, ja, James Brown. It's a man's world. It's a man's world. Goed, maar ook in dit uur maakt u weer twee keer kans op twee keer kaarten voor de huishoudbeurs. Van 18 tot en met 26 uh, februari. Uh, Aangeboden door het management van de RAI in Amsterdam. En dan kunt u bellen met de studio 023-573-1969. 023-573-1969. En we geven van tevoren aan of het nummer daarvoor in aanmerking komt. Dus houdt u de telefoon en pen en papier bij de hand. Wat gaan we nog meer doen in de tweede uur? Uiteraard rond de klok van half vier de evenem evenementenagenda. We hebben nog wat lokaal Zandvoorts nieuws. En we hebben natuurlijk verder ook nog nieuws over de informatieavond omtrent de kermis. Want er was vorig jaar ook nog het nodige om te doen. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren naar Zandvoort op zaterdag met hele leuke en afwisselende muziek. Het is acht over drie en ik wil je even kennis laten maken met een fantastisch nummer. Dan ben ik erg benieuwd. Het is drie jaar oud nu. Ja. En... Um... Ja, het is niet heel erg bekend. Okay. Maar ik weet zeker, deze wil je op je mp3. Nee. Het is een beetje soul-achtig. De zanger die het zingt ja, is, is best wel oud, maar het was het debuutalbum. Wait. Ik heb het over Lee Fields. Oké. Okay. Samen met de Expressions en het prachtige. En wij mannen houden er allemaal van. Dit is Lee Fields en Ladies. Ja, ja. Daryl Hall en John Oates bij ZFM. En Adult is dat Education. Van, is dat van Hall en Oates? Ja, ja, ja. Oké, okay, nee, ja, ja. ik leer nog wat bij zeggen. Uh, te gek duo. Ik hoorde, wie zei dat nou laatst? Iemand in de Wereld Draait Door die, die vergeleek ja. Nick en Simon met ja. Daryl uh, Hall. Hall en uh, John Oates. Nou. En toen dacht ik. Ik weet niet of je muziek luistert, maar uh, ja. volgens mij is dat iets compleet anders. Ik, zal eens, ik heb ze in mijn playlist staan. Ik zal straks even een nummer van Hol en zoeken. Ja, ah, top. Goed, uh, terug naar het nieuws. Kijk, de tolweg zou worden afgesloten, maar, het zal u niet verbazen, dat die voorlopig nog niet dicht gaat. Het verbindingstuk aan de Van Tolweg tussen de Dr. Gerkenstraat en de Haarlemmerstraat-Zandvoortslaan gaat voorlopig niet dicht. Het was de be bedoeling om vanaf 8 februari dit stuk af te sluiten om het werk aan de nieuwe rotonde af te kunnen maken. De vorst heeft echter dermate hard toegeslagen dat er veel vorst in de grond zit. De aannemer heeft moeten besluiten om het werk in ieder geval twee weken uit te stellen. Eerst zal er dan aan de aannemer van de nutsbedrijven zijn werk doen, waarna de aannemer van het wegdek de klus zal klaren. Toch zal er met man en macht geprobeerd worden om de rotonde voor Pasen, 8 en 9 april, af te krijgen. Ja, maar als het nu alweer twee weken stil ligt, dan moet ik me, vraag ik me af of ze dat voor Pasen nog afkrijgen. Ja. Want straks hebben die paasreces weer en dan krijgen we dus een invasie van mensen. En dus uh, ik wens ze veel wijsheid de komende dat weken. Dat wordt doorweken de komende weken. Dat wordt dag en nacht dat doorwerken dan, om het klaar te krijgen. Goed luisteraars, telefoon bij de hand, want het is weer zover. We mogen weer twee kaarten weggeven voor de huishoudbeurs. Van even kijken, waar had ik hem liggen. Van, en dat begint allemaal op de 18e. Tot de 26e, uh, ja, 18e tot de 26e. Tweemaal kaarten voor de huishoudbeurs. Bel naar de studio. Toestel 023 573 1969. En vertel ons wie de zanger of zangeres is van het volgende nummer. En hoe het nummer heet. En nog maar en één tip. De oudere luisteraars zullen het wellicht iets eerder raden. 023 573 1969. De lijn gaat open zodra het nummer begint.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 Les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens.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 Ich hab nur ein, ich ab nur aus, setze einen Fuß vor den anderen, bis ich alles das, was geschehen ist, kapiert. Ik weet dat du weer komt zu mir. Ik leef van Erinnerung. Ze brengen mich durch die nacht Geh nog maar alles door Van Anfang an.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 Bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Was geschehen ist, kapiere ich. Ich habe Ik Ich me Angst, mehr mein Tag knapp dem anderen. Bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Ah, wat een Platen. Ja, het blijft goed. Het blijft goed. En uh, we draaien ook alle talen hier bij CFM. Ja, we zijn all round. In het Duits-Rosje-Cicero-Ich at me ein. En daarvoor de kaarten zijn eruit, hoor. Charles Asnavour en Le comédien. Ja, en ze gaan naar de Lamisstraat. Verder zeg ik niks. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En ik zou zeggen, blijf luisteren. Want straks, in ieder geval voor, voor vieren, gaan we nog weer twee kaarten weggeven. En ja. dan hebben we nog drie setjes over. Dus we krijgen het laatste uur. Het hartstikke druk nog. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus goed. Genoeg kans. Uh, terug naar de realiteit. Uh, even een informatieavond over de kermis. En de kermis, die vorig jaar zomer op het Badhuisplein heeft gestaan, was een groot succes. In een evaluatie kwam naar voren dat de meerderheid graag wil dat de kermis dit jaar weer terugkomt. De Duursma-groep, die de kermis exploiteert, organiseert op 13 februari een informatieavond over de kermis in Zandvoort. Uitgenodigd zijn ondernemers in de directe omgeving van het Badhuisplein en de boulevard, de Fovage en de vertegenwoordigers van de bewonersgroepen. Afgevaardigden van de Duurmansgroep zullen een korte uitleg geven over de procedure en een conceptplan tonen. De punten die uit de evaluatie kermis 2011 zijn gekomen, worden met de genodigden doorgenomen. De uitkomsten van deze avond zullen meespelen bij de vergunningaanvraag voor 2012. Betrokkenen en belanghebbenden zijn persoonlijk uitgenodigd. Want ik kan me nog herinneren van vorig jaar, het staat, stond er hartstikke leuk op het Badhuisplein en een stukje over het volfage. Maar ja... Als je daar dan woont, <laughs> dan is het een stuk minder. Ja, maar wat dat betreft, ja, bedoel, we zijn een. Ik uh, bedoel, de kermis is een paar, een paar jaren weg geweest. Op, ja. Toen hadden we in het centrum, en ook wegen overlast en dit en dat uh, hebben we een paar jaar dus niet georganiseerd. Dus hij is weer terug. Maar goed, eh, vandaar dat ze ook nu kunnen inspreken en hun uh, grieven kenbaar kunnen maken. Maar wellicht dat de, de kermis dit jaar ook weer komt, want de kermis hoort gegeten keer per jaar? Vind ik ook, ja. Vorig jaar was het ook erg leuk, Ja, de kermis, dus uh, Klopt. Nou ja, laten we het hopen. Goed. Zometeen de evenementenagenda hier bij Zandvoort op zaterdag. Ook muziek van Michel Telo en hier is, is ja. Don McLean. Oké.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 Die. This will be the day that I die Bye Bye, Miss American Pie Oei. Dat Oeps. hadden we niet moeten doen oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh We moeten ook niet zingen dat soms niet sterke kant ook niet We kunnen beter, uh, misschien een beetje lullen hè? Ik, ik pak straks de stofzuiger wel weer <laughs> Zoals het hoort Het is uh, half vier precies En hier zijn de evenementen Van Zandvoort en Omgeving ja, luisteraars, het is half vier, de klok van half vier en de evenementenagenda. Nou, waren de Beatles vorige week uh, te gast uh, in het Wapen van Zandvoort. Vanavond, ja, het is niet Pink Floyd, maar wel Roger Waiters uh, doet zijn opwachting in het uh, Wapen van Zandvoort. Want daar wordt de DVD In The Flash uh, gespeeld, uh, vertoond. En dat is om half negen in het Wapen van Zandvoort. Het concert Roger Waiters In The Flash. Voormalig lid van Pink Floyd. Dan gaan we even kijken naar de 14e. Dan is er een schoolkampioenschap van de heren in Café Koper. En dat begint om 8 uur. We hadden het, het eerst eerder al even over. Op 15 februari, half acht, eh, filmclub Simon van Kolm, De film Cartier Lontain. Wat zou jij doen als je de kans kreeg om je jeugd opnieuw te beleven? Woensdagavond, half acht. Dan gaan we naar de uh, 17e. En dan is er uh, uiteraard weer Oomstee Jazz in café Oomstee. En dat begint om half negen. En ook op de 17e, jongerencarnaval in de discotheek Chin Chin. Het is weer carnavalstijd, hè? Ja, volgende week, volgend weekend. Ja, en jullie met Entertainment for You gaan er ook wat aan doen? Ja, wij gaan een vier uur lang du uh, durende uitzending met alleen maar carnaval. Oké. Okay. Maar ja, later meer erover. Later meer dan Wordt vervolgd. Dus nogmaals, op de 17e, jongerencarnaval in discotheek Chin Chin. 10 tot 13 jarigen. En dat begint om half acht en dat duurt tot half elf. Uh, even kijken, dan gaan we naar de 19e. Dan is er weer een kerkpleinconcert in de Protestantse kerk en dat begint om drie uur. En ook op de 19e is er kinderkarnaval in Theater de Krocht en dat is van twee tot vijf uur. En wat jazzliefhebbers zeker niet moeten vergeten om even in hun agenda te zetten. En dan praat ik over de negentiende. Want dan komt Gray. Gray van de Bos. U kent haar allemaal wel. veel ja de trekkharmonica. En meezingen van Gray in café Oomstee. Maar wat, heeft ze, wat, heeft ze, wat is haar gelukt? Ze heeft haar Blue Heaven Jazz. Uh, ja, hoe noem je dat? Als je met z'n vijf bent, dan is het een quintet. Quintet, hè? Ja. Dat is een quintet. Ja. Dus dan komt de Blue Heaven Quintet uh, van vijf uh, uur in Café de Oomstee. Dus ik zou zeggen, gaat u wel op tijd heen, want Blue Heaven Jazz met Gray uh, uh, op de accordeon en zang. Dat wordt een uh, swingende zondagmiddag vanaf de negentiende vanaf vijf uur in Café Oomstee. En we kijken even vooruit naar de 26e, nu we toch in Café Oomstee zitten. Want zondag 26 februari is het zover. Jouw gehaktballen kunnen verkozen worden tot de lekkerste van Zandvoort. Wat moet je daarvoor doen? Allereerst moet je je aanmelden als deelnemer. Dit kun je doen aan de bar van Café Oomstee of stuur hun een mailtje. Op de dag zelf dien je vier gehaktballen, meer mag ook, in te leveren ruim voorzien van schu. Een deskundige jury zal uiteindelijk bepalen wie de lekkerste gehaktbal van Zandvoort maakt. We beginnen die dag om, ze beginnen die dag om 4 uur. Doe je niet mee, maar wil je komen kijken, dan ben je, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom en proeven is ook toegestaan. Zij zorgen voor de nodige sausjes, broodjes en zuur, als je dat niet vanzelf al krijgt. Dus zondag 26 februari vanaf 4 uur, maakt, wie maakt de lekkerste gehaktbal van Zandvoort en wie mag zich de lekkerste gehaktbal van Zandvoort gaan noemen?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 meleza así vos se mata ay yo te pego, ai, ai, se eu te prego Assim você me mata, Ai, me maakt, als je me maakt, als je me maakt, als je me me me De amor, te quiero, te amo, te canta mi corazón, regresa, te extraño, frente al mar yo quiero cantarte así. A la playa esta canción va. ZANG Ja, maar dit was na, na, na Michel Telo. We zaten we toch in Brazilië. Dus toen dacht ik van, nou, laten we maar even in Brazilië blijven. En deze man luistert naar de naam El Rubio Loco. Weet je wat dat betekent? Nou? Die gekke rode. Nou, dat weet jij genoeg. Toepasselijk, toepasselijk. <laughs> toepasselijk. <laughs> en um, ja, zomer hebben we het over bankjes misschien buiten op de boulevard. Daar heb je ja, nieuws over, hè? Ja, want jij, wij, jullie hadden ook ingeschreven. Ja, hè? klopt. Jullie, jullie hadden ook graag een bankje willen beschilderen. Ja, maar klopt. helaas... Dus helaas zijn we niet gekozen. We wouden een echt ZFM-bankje maken. Ja. Maar uh, we nou, vonden het niet leuk genoeg, denk ik. Nou, oké. Okay. Ik heb later nog even met een van de juryleden gesproken. Nou, die heeft er van langs gekregen. Die heeft er van langs gekregen. <laughs> maar goed, het kunstproject dat moet zorgen voor een kleurrijke boulevard van Zandvoort... ...is afgelopen weekend van start gegaan. Een vijftal kunstenaars, waaronder uh, Mona Oudegeest, Donna Corbani, Trudy A. Ab Belen... ...Hilly Janssen en Marianne Rebel. Volgens mij zat die ook in de, in de, in de jury... Oh. ...hebben ieder in hun eigen stijl vijf bankjes kleurrijk beschilderd. Het zijn de eerste vijf voor de andere bankjes zijn diverse ideeën... ...maar die moeten volgens Marianne Rebel nog uitgewerkt worden. De bankjes moeten na het drogen nog drie la harde lagen harde lak eroverheen krijgen... ...die ervoor moet zorgen dat de bankjes tegen de we weersinvloeden beschermd zijn. Nou, de, een tegenvandalisme lijkt me ook wel, ja. wel goed. In maart zullen de bankjes geplaatst worden... Dus wie weet, straks nog een tweede keer, dat we schrijven we gewoon weer in. We, we gaan het gewoon blijven proberen. Uh, gaan we er één doen? Zullen we nog één plaatje doen? We, gaan, we, gaan we deze doen, voor, voor het raadje plaatje? Deze? Wacht even hoor. We gaan dan, dan, inter, intern, overleg hier. intern overleg hier. Gaan we hem doen? We gaan hem straks doen. Straks Ik doen. Ik zeg, we gaan hem straks doen. Straks okay. zijn er weer kaarten winnen voor de huishoudbeurs. We laten straks weer een uh, plaatje horen. En als je de titel uh, weet uh, van het liedje en de artiest die het, uh, die het zingt... Zijn de kaarten te winnen. Maar ja. dat later. Dat later. Goed, blijft u aan de radio gekluizen. Want voor drie uur komen we daar nog op terug. Just read Ze hebben er helemaal gelijk in Concrete Sneaker en Good Old Days. En daarvoor, Jamie Lydell en wat een platen. Little bit of Feel Good. Ja, luisteraars, het is weer zover. We gaan weer een, twee kaarten weggeven voor de huishoudbeurs van 18 tot en met 26 februari 2012. U hoeft nog niet te bellen, want de hoorn ligt van de haak. Hij gaat op de haak op het moment dat het nummer gaat beginnen. Uiteraard zijn CFM-medewerkers en aanhang uitgesloten. En het telefoonnummer is 023 573 1969. 023-573-1969. Twee vrijkaarten voor de huishoudbeurs. En in het laatste uur hebben we ook nog twee setjes liggen van twee kaarten. Dus ook tussen, tussen vier en vijf gaan we het nog twee keer twee kaarten weggeven. Ja. En de bedoeling is raad de uh, zanger of zangeres van het volgende nummer en de titel. En bel dan zo snel mogelijk naar de studio. En wellicht maakt u kans op twee kaarten voor de huishoudbeurs. Hier komt ie. Bellen kan er nul drie Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze.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 And it's cozy as a fire's glow And I keep... En we feliciteren weer iemand die de kaart heeft gewonnen voor de huishoudbeurs. Het goede antwoord was Lou Rawls en Lady Love. Zometeen het, um, het derde en laatste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Nog twee kansen voor de dubbele kaarten voor um, de huishoudbeurs. Um, nou ja. Een klein beetje tijd over nog, dus laten we even met z'n allen dansen. Een plaat die je niet zo vaak hoort, denk ik hier bij Zandvoort op zaterdag. Maar ja, we moeten toch een beetje de mensen met moderne muziek laten meebrengen. Uh, mee straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.